10 uur. Het NOS Journaal. Mark Visser. Het consumentenvertrouwen is in de maand januari iets verbeterd. Volgens het CBS zijn mensen minder somber over de economische vooruitzichten en hun eigen financiële situatie. Maar grote uitgaven worden nog steeds uitgesteld. Economieredacteur André Meijema. De decembermaand met Sint en Kerst en feest en cadeaus is natuurlijk al voorbij. En het nieuwe jaar met bezuinigingen en baanonzekerheid is begonnen. En dus zijn mensen voorzichtig. Vertrouwen is belangrijk voor het economische stel... omdat het de bodem vormt onder onze bestedingen, de uitgaven van consumenten. Maar de hand blijft zoals gezegd een beetje op de knip. Of zoals iemand zei, er zit gewoon minder in die knip. De koopkracht is gedaald en dus is het domweg minder te besteden. Het KNMI heeft de waarschuwing voor extreem weer... uitgebreid van vijf naar acht provincies. In Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland komt ijzel voor. En in Groningen, Friesland, Rente, Flevoland en Noord-Holland... kan de sterke oostenwind leiden tot stuifsneeuw.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 De geestelijke is de eerste die door het tribunaal is veroordeeld. Dan het weer, vooral in het noorden nog lange tijd sneeuw en daar blijft het vriezen. In de zuidwestelijke helft komt de komende uren en op dit moment ook al dus ijzel voor. en Daardoor is het verradelijk glad. In de rest van het land wat lichte sneeuw of motsneeuw. De maxima liggen daar rond het vriespunt. NWB ja, Verkeersinformatie, u hoorde het al in het nieuws. In Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant is het plaatselijk erg glad door ijzel op dit moment. In het noorden slecht zicht door stijf sneeuw, elders is het glad door sneeuw en bevriezing. Probleem het grootst op de weg in het noorden en in Brabant. Bijvoorbeeld op de A2 Maastricht richting Eindhoven bij Knopen de Hoogt. Daar staat namelijk drie kilometer file vast door een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht. Op de A2 richting Maastricht staat bij Knopen de Hoogt zeven kilometer door een ander ongeluk, daar is ook de linkerrijstrook dicht. Op de A15, Gorkum richting Nijmegen, stond de file van 3 kilometer tussen Afrit arkel en Afrit Leerdam. De linkerrijstrook was dat dicht. A15, Nijmegen richting Gorkum. 14 kilometer bij Afrit arkel Ook daar is de linkerrijstrook dicht. De A20 is helemaal dicht, richting hoek van Holland, tussen Vlaardingen West en Maasluis. En dat komt door de gladheid. A27 Gorkum richting Breda door een ongeluk tussen Werkendam en Hank 7 kilometer. Een rijstrook dicht A28 als ze richting Groningen tussen Vries en Haren 4 kilometer en lange wachttijd. A50 Eindhoven richting Os tussen Eindhoven en Eerde 12 kilometer. En de langste op de A50 Os richting Eindhoven tussen Veghel Noord en Eindhoven staat 20 kilometer.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 Sven Kokkelman. Zorgmedewerkers in staking tegen verkeerde uitgaven in de zorg. Wesley Snijder gaat naar Galatasaray. Hoe is het leven daar in Istanbul? Een noodkreet vanuit het verpleeghuis. Ik moet hier dus de rest van mijn leven blijven. En ik ben natuurlijk de jongste. En dat is heel moeilijk soms. En het dochtertumeur van Hans Beum. Het is bijna 7 over 10. Het vervolg is dit van Caro Goedemorgen Nederland. Goede dames en heren bij medewerkers in de zorg om de 370 miljoen euro die beschikbaar was gesteld voor extra personeel. Volgens hen wordt het geld aan alles besteed, behalve aan het aannemen van extra medewerkers. Personeel van een van de zorginstellingen van Amsta in Amsterdam legt om die reden het werk neer. Lilia Marijnissen van Advocabo FNW, goedemorgen. Goedemorgen. Waar wordt het geld dan wel aan uitgegeven? Ja, dat is een hele goede vraag. Daar proberen wij ook achter te komen. Uh, bij een aantal instellingen weten we het ook. Uh, dat gaat dan bijvoorbeeld naar ja, allerlei cursussen. Bij dit Amstel, uh, wat jij bijvoorbeeld noemde in de inleiding, gaat het geld naar, onder andere naar roosterplannen, naar het inrichten van een steunpunt voor vrijwilligers. Ja, dat is allemaal uh, hartstikke leuk, maar uh, niet waar het geld uh, uh, direct voor bedoeld is. Dat is uh, namelijk voor extra handen aan het bed. Ja, en uh, ik begrijp dat er in andere instellingen het geld ook verdwijnt uh, richting het management, klopt dat? Nou, wij hebben als vakbond uh, de afgelopen weken... een grootschalig onderzoek gedaan onder onze leden. Zo'n 1800 leden hebben daar gehoor aan gegeven... door het hele land werkzaam bij verschillende verpleeghuisinstellingen. Ja, en van die leden gaf ruim 70 aan... dat zij nog geen enkele extra collega hadden gezien. Nee. En dat is toch wel schokkend te noemen. Nou ja, als er nieuwe roosterplanners worden in, uh, in dienst genomen... die mensen heb je ook nodig, toch? Dus uh, dat leidt dan toch misschien ook wel weer tot handen aan het bed... of ben ik dan te optimistisch? Nou, ja niet hoe dat dan direct zou moeten leiden tot handen aan het bed. Wat we wel zien is dat uh, zorginstellingen het geld vooral uitgeven aan incidentele dingen. Uh, dus uh, bijvoorbeeld in Arnhem bij uh, zorginstelling Pleiade is er een management development traject van gedaan. Uh, op andere plaatsen worden er ook allerlei cursussen gevolgd. Het zijn wat, allemaal incidentele dingen. Wat is een en, management development traject? Wat is dat? Ja, ja dat, uh, als je het mij vraagt, denk ik een opleiding voor in ieder geval de hoger gescholden onder ons, de, de managers van de instelling. Maar dat draagt in ieder geval, in geen enkel geval bij, aan, uh, uh, of op geen enkele manier bij, aan extra handen aan het bed. En dat is wel het grote probleem in de verpleeghuizen namelijk. Dat geld is ter beschikking gesteld door de politiek. Juist om de hoge werkdruk in de verpleeghuizen aan te pakken. Ja. Juist om een einde te maken aan al die misstanden ja. die helaas zo regelmatig naar buiten komen. En ja, als je dan ziet dat het geld wordt besteed echt onvoldoende aan die extra handen, dan is dat wel treurig. En dan komen we meteen bij Martin van Rijn uit. En die is de staatssecretaris van Volksgezondheid. En die stelde afgelopen weekend, zaterdag zelf namelijk, dat hij niet eerder signalen heeft gekregen dat het geld niet goed werd besteed. Heeft hij gelijk? Nou ja, um, als hij die signalen niet heeft ontvangen, dat, dat kan natuurlijk. Dat kan ik niet controleren. Ik denk wel dat hij dan heeft zitten slapen. Uh, we hebben namelijk afgelopen jaar als vakbond al uh, aan de bel getrokken hierover. We hebben in de zomer een soortgelijk onderzoek gedaan als we nu hebben gedaan onder onze leden. Waar toen ook al uitkwam dat het geld echt onvoldoende werd besteed. Toen werd er gezegd door werkgevers, geef ons nog wat tijd. We hebben meer tijd nodig om extra mensen te werven. Nou, nou is het geld al ruim een jaar beschikbaar. En zijn er nog steeds onvoldoende handen gekomen. We zijn toen ook naar de Tweede Kamer geweest. Hebben daar met zorgmedewerkers een manifest aangeboden. Uh, dus ja, dat de staatssecretaris dat ontgaan is, dat uh, baart mij wel zorgen. Ja, en als het er persoonlijk ontgaan is, dan hadden ze medewerkers op zijn minst moeten weten. Dat lijkt me wel handig, ja. ja. En nu? Ja, en nu, we gaan natuurlijk opnieuw richting staatssecretaris. Zeker omdat hij zei dat hij uh, er niet van op de hoogte is. Nou ja, wij hebben voorbeelden genoeg, die gaan we hem zeker aanleveren. Yeah. Wat we als vakbond verder willen is uh, proberen om zoveel mogelijk met zoveel mogelijk instellingen... Lokaal afspraken te maken over dat extra geld. Uh, bijvoorbeeld bij het Amsterdamse Amsterdam, waar mensen uh, morgen het werk gaan neerleggen. omdat ze zo boos zijn dat dat geld onvoldoende wordt besteed. Ja. Uh, willen wij met hun tot afspraken komen over hoe ze dat geld uh, gaan uitgeven aan extra handen aan het bed. Het gaat dan maar liefst om 3,5 miljoen euro voor die ene instelling. Ja. En ook mensen daar zeggen: ja, we zien echt gewoon nog nauwelijks extra collega's. en die moeten er nu gewoon snel komen. Ja. In die instelling Amsterdam wordt het werk neergelegd tussen half twee... Tweeënhalf, vier, middags. Wat gebeurt er dan in de tussentijd met de patiënten? Ja, um, wat daarmee gebeurt... we hebben bewust gekozen voor een uh, tijdstip van de dag... waarop in ieder geval de bewoners al uit bed zijn... en gewassen, aangekleed eten, et cetera... De rustig moment van de dag. Ja, er blijft daar een, een echt minimale bezetting in het verpleeghuis achter. We hebben ja. wel natuurlijk ook een calamiteitenteam voor het geval dat er echt iets gebeurt dat er geen uh, onveilige situatie ontstaat. Ja. Um, en met de, de medewerkers die het werk gaan neerleggen gaan wij uh, richting de Amsterdamse wethouder, de heer Van den Burg, om nou ja, toch ook bij hem verhaal te gaan halen wat hij uh, hiervan vindt. Ja, denkt u dat hij al uh, uh, van schrikkende gordijnen is geklommen of niet? Nou, het is allemaal wel bekend. Want uh, onlangs vorige week hebben de zorgmedewerkers van deze instelling ook al ingesproken in de raadvergadering. Ja. Ook toen hebben ze al gezegd, uh, volgens ons wordt dat geld echt onvoldoende besteed. Dus hij is er van op de hoogte. Maar goed, ja, er moet natuurlijk dan ook wel daadwerkelijk iets gaan gebeuren. Dus ja. daar gaan we hem uh, toe oproepen. Slotvraag, dreigen er meer acties? Nou ja, weet je, dat geld is natuurlijk wel heel erg nodig. Uh, het is niet uh, een overbodige luxe. Het is echt keihard nodig dat elk cent van dat geld uh, naar die extra handen gaat. Uh, dus deze week hebben we in ieder geval zorgmedewerkers in Amsterdam... en later in de week in Arnhem van een zorginstelling ook al gezegd... wij gaan actie voeren en daar gaan we net zo lang mee door... totdat dat geld op een juiste manier wordt besteed. Want dat verdienen gewoon de ouderen van ons land. Antwoord op de slotvraag is dus ja, er volgen meer acties. Ja. Lilian Marijnissen van Advocabo FNW. Ik dank u zeer. Heel dank.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 Ray Charles, hit the road, Jack. Nou ja, dat moet dan wel kunnen. En vooral een beetje voorzichtig doen vandaag. Erwin de Harts, ja, ABW, tussenstand graag. Ja, 90 kilometer, Sven. In het hele land is het glad het plaatselijk door sneeuw en bevriezing. In het noorden is er ook nog de stuifsneeuw En dan in Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant. Daar kan het plaatselijk heel erg glad zijn door ijsrot. Het was eerst vooral in West-Brabant het geval. Dat trekt nou een beetje ook naar Rotterdam toe. Dat zien we eigenlijk op de kaart wel terug. De, uh, ja, de opmerkelijkste file is nu op de A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen Knoopend Baterdorp en Knoopend Hoogt. Daar staat 7 kilometer door een ongeluk en rijst ook dicht. Op de A15 Nijmegen richting Gogum nog steeds 13 kilometer tussen Knopendal en Afrit Akel. Daar is de weg wel vrijgegeven weer. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland wordt gestrooid. Tussen Vladingen West en Maasluis is de weg helemaal dicht richting Hoek van Holland. Dus daar zo glad namelijk op dit moment. Op de A27 Gogum richting Breda 9 kilometer. ...tussen industrieterrein Avelingen en Hank. Door een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. En de langste file op de A50-os richting Eindhoven... ...tussen Veghel, Noord en Eindhoven, 20 kilometer. Eén vraag nog, Erwin. Je ja. zei dat dat uh, IJsselfront, als ik het zo mag noemen... ...een beetje richting het noorden optrekt. Krijgt noordwesten, daar ook het noordwesten, ja. Het noordwesten krijgt ook het midden van het land daar straks mee te maken, of niet? Ja, als het noordwesten is, dan zou je zeggen dat het uh, naar de Noordzee gaat. Dus uh, de verwachting is, uh, is, is het niet op dit moment. Oppassen dus, gaan heren. Oppassen.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 Ja, wie tegenwoordig in een verpleeghuis komt, heeft intensieve zorg nodig... en kan echt niet langer thuis blijven. Hoe vergaat het bewoners, verzorgers en directie... in tijden van steeds meer bezuinigingen? Verslaggever Jan-Willem Omer is in het verpleeghuis. Hallo, wat wil je eten? Ik wil graag die twee boterhoudtjes... Met boter, de een met uh, smeerkaas en de ander met smeerleverworst. Is goed. En wat wil je erbij drinken? Uh, bouillon, dat moet verdikt worden. teken normaal. Oké, okay, is goed. Ga ik dat even voor je ja? klaarmaken. Waar zijn we nu? We zijn nu op afdeling Cornijen van uh, verpleeghuizen, waarom de bovenwegen. Nou, mijn naam is uh, Marina van Meulen. Ik ben uh, 40 jaar en ik werk hier al 14 jaar. Ik vond me net zo'n klein kind... Er wordt uh, voor mevrouw een bord, uh, ja. wordt, uh, boterhammen worden gesmeerd. Boterhammen gesmeerd en dan zeg ik altijd van jongens, laat me nou zelf smeren, ik kan dat nog. Maar veel mensen in dit verpleeghuis kunnen dat niet. Zij vallen onder de zwaarste categorie bewoners die zorg nodig hebben. In het regeerakkoord is bepaald dat alleen deze groep nog in het verpleeghuis opgenomen mag worden. De rest moet thuiszorg krijgen. Vele bestuurders van verpleeghuizen maken zich daar zorgen over. Ik ben Emmie uh, Jansen en ik ben uh, bestuurder van de Waalboog. En de locatie waar we nu zijn is uh, het verpleeghuis Joachim en Anna. En dat is onderdeel uh, daarvan. Maar de vraag is uh, of we in staat zijn met elkaar die uh, veilige zorg dan uh, te bieden. Dat is eigenlijk volgens mij het uh, grootste risico. En de verwachting is dat we daar zeker uh, wat ZZP, uh, een gedeelte van een groep van ZZP3... maar ook zeker ZZP4, dat, dat, uh, uh, ja, dat we daar uh, op... Uh, uh, zullen moeten uh, terugkomen, omdat dat onverantwoord is om dat thuis te doen. Heel veel mensen hebben dan moeten terugvallen op vrienden, kennissen, familieleden, maar die hebben natuurlijk eigenlijk altijd jarenlang gezegd van uh, nee, dat besteden we uit. We hebben wel wat anders te doen, we hebben te druk ja. met ons eigen ja. leven. Ja. Nou ja, dat is, dat is natuurlijk een ma maatschappelijk probleem, zou je kunnen zeggen. Maar toch een reëel probleem. Ja, zeker. Ja, zeker. De, de, de, als het gaat om. Uh, in 2012 is ook een, een rapport uitgebracht door de Nationale Raad voor de Zorg. Daar heb ik ook aan uh, mogen meewerken. Die, uh, dat heet Redzaam Ouder. En dat zegt eigenlijk ook tegen iedereen nu: van begin op tijd uh, uh, te denken dat je ouder wordt. En uh, zorg in ieder geval dat je huis zodanig uh, is ingericht... dat je daar ook echt ouder kunt worden. En werk aan netwerken. En dan uh, uh, niet alleen aan uh, uh, netwerken van je eigen leeftijd... maar ook zeker om daar uh, jongeren uh, in te betrekken... zodat je straks ook uh, mensen om je heen hebt die, uh, die uh, in de zorg wat kunnen betekenen. En uh, Marina, uh, je wilt wat je nu aan doen... Ja, dat was dus de lunchverzorger. hebben een gezellige woonkamer, nou, je hoort de radio op de achtergrond. En, uh, de mensen zijn gezellig aan het uh, eten. Verblijft u tijdelijk hier in dit uh, verpleeghotel? Nee, helaas niet. Nee, ik moet hier dus de rest van mijn leven blijven. En ik ben natuurlijk de jongste bijna, Ik ben 57. En dat is heel moeilijk soms. Want het zijn allemaal oudere mensen... Ja, met de ene, de ene oudere mensen kan je beter praten dan met de andere. Oudere mensen die nog midden in het leven staan eh, en die ook nog alles leuk en aardig vinden. Maar soms dan is het leven wel beperkt voor een heleboel. En uh, mag ik vragen waar, wat u dan heeft dat u hier bent? Ik heb een spierhystofie. En ik heb nog heel veel tijd om mezelf gewoond. Maar op een gegeven moment begon ik het thuis telkens meer en meer te verslikken. Wat was uw beeld bij een verpleeghuis? Verschrikkelijk. Ik denk nou, nooit. Maar ja, als je jezelf niet meer kan redden, dan kom je thuis. Maar dan krijg je allerlei dingen. En op een gegeven moment de hulp die ze je thuis kan bieden wordt te groot. Dan kan je het niet meer redden met de wijkverpleging. Dan heb je echt te veel zorg nodig. Dus dan kom je in een verpleeghuis. En dan ga je van het ene verpleeghuis in het andere verpleeghuis... En dan ga je weer naar huis en dan krijg je dit. Nou, dat is afgelopen, einde al. En uh, hoe uh, verschrikkelijk is het eigenlijk? Uh, je moet je leren aanpassen. En wat ik doe, je moet je zoveel mogelijk bezighouden. Niet op je kamer blijven zitten. Morgen het vervolg van deze serie over de verpleegzorg. Met het personeel. Niet iedereen wil tegenwoordig uh, werken in de zorg. En de bewoners. Soms krijgen we eens behoefte aan. Nemen, gewoon een zak en we een een zakpentaf met. Ik op op een bord. Vragen en opmerkingen zijn tot morgen dus. Als het nieuwe deel wordt uitgezonden. Welkom bij de Karo via Goedemorgen Nederland. @caro.nl. Straks, hoe is het leven in Istanbul? Tips aan Wesley en Jolanten. Eerst nu het tubeur. hier is Hans Bum. We zitten nu drie weken in het nieuwe jaar. Ik kijk achterom en zie het verschil tussen mijn goede voornemens op Oudjaarsavond en dit moment. Een nieuw jaar, nieuwe kansen, een schone lei. We maken goede voornemens. Gezonder eten, stoppen met roken, meer bewegen. Maar niet alleen fysiek. Die kille Lens Armstrong zal ook niet toevallig... het begin van een nieuw jaar hebben uitgekozen... om schoon schip te maken met zichzelf en zijn publiek. Hoewel hij, gezien wat er nog in het ruim zit... daar nog wel een paar volgende jaren mee zal moeten doorgaan. Dat ritueel van goede voornemens die langzaam of snel... maar o zo zeker in de loop van de tijd weer uit je gedachten vloeien. Niemand hoeft zich daarvoor te schamen. We doen dat, en masse. Het is menselijk. De eerste week was ik nog scherp. Lopen in plaats van de auto, sportschool, een hardgrondig nee tegen een bitterbal. We weten het wel. Suiker en zout en te veel alcohol is niet goed. Er zijn wel wat cijfers bekend van goede voornemens. Gemiddeld 10% van de mensen die zich iets hebben voorgenomen houden dat ook vol. 10%. Waarom lukt het ons niet om vol te houden? In de tweede week had ik al even een dipje. Ja, dat was op mijn eigen feestje. Samen met twee vrienden hadden we 60 bevriende zakelijke relaties uitgenodigd. Ik kon op mijn eigen feestje de met zorg uitgezochte dranken en spijzen niet laten staan. In de derde week waren er twee momenten dat ik helaas moest afwijken van het harde regime. Omdat ik zie aankomen dat die zwakke momenten vaker gaan komen... heb ik de volgende tussenoplossing. Mijn goede voornemen is nu makkelijk haalbaar. En ook niet zo ver in de toekomst. Dat is ook een reden waarom die goede voornemens falen. Die koffie zwart houd ik er voorlopig in. Lopen naar de binnenstad, ook geen probleem. Niet te veel pinda's, een koekje, een glas wijn of twee. Iets minder opscheppen. Het zijn kleine stapjes, maar zoals de oude filosoof al predikte... vele kleine maken een grote. En alle beetjes helpen. Hans Beum, morgen het ochtendhumeur van Mart Smets. meer productieve periode. 1979 was dit nummer. Het is vier minuten voor uh, half elf. U luistert nog altijd naar de Cairo op Radio 1. De voetballer Wesley Sneijder gaat uh, verhuist, moet ik zeggen. De modestad Milaan voor het Turkse Istanbul. Hij gaat voetballen namelijk bij Galatasaray. Zijn vrouw Jolante Sneijder kabauw die uh, van Casberg hoort, daar geloof ik ook nog bij verhuis met hem mee. Joost Lagaan goedemorgen. Columnist bij Turkse kranten tegenwoordig, Zaman en Todays Zaman, uh, oud groenlinks politicus natuurlijk, u bent daar een soort van celebrity. Hoe is het leven voor een celebrity in Istanbul? Nou, ik ben niet zo bekend als Westie Snijder hoor, maar uh, het is hier goed toe. ik denk dat Westie Snijder en zijn vrouw het hier wat dat betreft prima naar zin zullen hebben. Ja, en als ja. mensen nou denken als je Milaan, de grote internationale modestad, verruilt voor uh, Istanbul, ga je dan niet uh, terug richting een derde wereldland? Uh, nee, dat zou echt een uh, grote misvatting zijn. Ik denk dat uh, ook Jolante, die uh, blijkbaar daar veel belang aan hecht... hier zeer aan de uh, trekken zal komen. Ik denk dat het beeld van Istanbul als een uh, derde wereldstad... toch wel twintig uh, jaar achter ons ligt. Ja. Ik denk dat uh, ik niet alleen maar heel veel uh, reisorganisaties... juist naar Istanbul komen omdat het zo'n moderne uh, stad is... ook wat betreft mode. Ja. Uh, Galatasaray, daar gaat hij voetballen. Wesley Sneijder, is dat, uh, hoe belangrijk is die club voor, uh, voor Istanbul als stad... Nou, dat is, een, dat is een belangrijke club. Uh, ik ben zelf toevallig uh, fan van de andere grote club in, uh, in Istanbul... in Badje waar Dirk Kuyt voetbalt. Ja. En dat zijn de twee grote teams. Niet alleen van Istanbul, maar van heel Turkije. Ja. Dus uh, nee, hij, hij komt uh, op het Turks niveau, op het hoogste niveau te spelen. En de mode? De mode? De mode. Uh, wat wil je weten van de mode? Nou ja, Jolante is nogal dol op mode. En ze woont nu in ja. Milaan. Heeft Istanbul ook een beetje een modecultuur? De laatste jaren, de laatste vijf uh, tot tien jaar, uh, is er idee de naar de andere. Dus uh, ik denk uh, dat ze wat dat betreft uh, hier volop aan de trekken uh, zal komen. Het idee dat dit een beetje een achterstallig gebied is, uh, is toch uh, echt niet meer waar. Nee, want het is economisch booming, hè? zoals dat dan tegenwoordig in goed Nederlands heet. Ja. Um, uh, daar was er wat gedoe over zo'n filmpje, geloof ik, van Jolante. Hoe zal zij worden ontvangen daar? Is de kou uit de lucht? Drie vragen in één, maar goed, beantwoord ze dan maar, maar alle drie in één ja, keer. Ja, nou, dat dat filmpje, ik heb het toevallig uh, uh, gezien via Twitter. Uh, dat was volgens mij tot nu toe vooral een groot ding, uh, met name onder Nederlandse Turken. Uh, maar ik neem aan dat nu zij hier naartoe komen, dat dat filmpje ook hier wel zal opduiken. Ja, handig is het niet, uh, moet ik zeggen. Omdat niet alleen vanwege haar rol als verleidster, maar uh, de Turkse, haar Turkse broers, die worden toch uh, allemaal afgeschilderd als buitengewoon gewelddadige types. Het is wel een heel erg stereotyp uh, filmpje over Turken. Maar goed ja. ik neem aan dat, die, dat stormpje... Nou, dat, uh, dat zal toch wel gaan liggen. Dat is ooit in het verleden aan. opgenomen. Ja, precies. Goed, um, wat is de belangrijkste tip tot slot die, uh, die jij voor hen hebt? Nou, ik zou vooral uh, bij te, uh, aanraden om te genieten van Istanbul, wat is werkelijk een fantastische stad. En daarnaast hoop ik natuurlijk als fan van Venebatsje dat Wesley Sneijder het bij Galatse Rij toch niet zo heel erg goed gaat doen. <laughs> Joost Lagerdijk, vanuit Istanbul. Ik dank je wel. Het is bijna half elf, einde van deze uitzending. Uh, meer informatie over deze uitzending kunt u vinden op onze site, cairo.nl. En dan doorgaan naar uh, Goedemorgen Nederland. En na het nieuws van half elf, lijn 1. Vandaag met C. Jérôme. Bonjour, salut. Dis-moi comment tu vas. Uh, très bien, très bien, Sven. Ik ben in Amsterdam in het Scheepvaartmuseum neergestreken in de Admiraliteitskamer. Ooit zat Michiel de Ruiter daar en nu aan tafel de admiraal van de Nederlandse wilde schilderkunst, Jan Kramer. Dat mag in het nieuws met Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland... vanwege ijzel. Het kan een verraderlijk glad zijn. De komende uren kan de ijzel zich verplaatsen naar het noordwesten, waarschuwt het KNMI. Eerder gold code oranje ook voor Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en Noord-Holland... vanwege stuisneeuw. maar die waarschuwing is ingetrokken. De ijzel heeft volgens de ANWB geleid tot veel ongelukken in Noord-Brabant.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 En de NS overlegt vanmiddag met de Belgische spoorwegen. Het is de bedoeling om op korte termijn weer Intercities in te zetten... tussen Amsterdam en Brussel als alternatief voor de Vira. De hoge snelheidstrein kampt met structurele problemen... en mag van de spoorbedrijven pas weer rijden als hij betrouwbaar is. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie in Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant... is het plaatselijk glad door IJssel. Elders is het glad door sneeuw en bevriezing. Op dit moment zijn de problemen op de weg het grootst in Noord-Brabant. Bijvoorbeeld op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Daar staat 9 kilometer na een ongeluk tussen Knopend Baterdorp en Knopend Hoogt. De linkerrijstrook is dicht. Een ongeluk met een vrachtwagen op de A15. Goorkom richting Rot Rotterdam zorgt voor 3 kilometer file bij Hendrik Ido Ambacht. Verkeer wordt daar via de af- en oprit geleid. Op de A15 richting Europort staat bij Hoogvliet ook 3 kilometer. Um, de, in de tunnel richting Europort is de linkerrijstrook dicht. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Daar is de hele weg afgesloten nog steeds door de gladheid... tussen Vlaardingen-West en Maasluis. 9 kilometer viel op de A27. Goorkom richting Breda tussen industrieterrein Avelingen en Hank. En daar is de linkerrijstrook dicht door een ongeluk. Op de A50 Eindhoven richting Os tussen Eindhoven en Eerde 12 kilometer. En Os richting Eindhoven op de A50 tussen Veghelnoord en Eindhoven 20 kilometer. Dit is Radio 1, NTR, lijn 1. Hier is Jeroen Willaert. Barbaars en schokkend, zo moest het zijn. Zo was het bedoeld. Het was de methode van schrijver en vooral schilder Jan Kramer... Eind jaren 50 begon het. En toen, in 1964, verscheen dat boek, die onverbiddelijke bestseller... Ik, Jan... Kramer. Het was een stijl, zo in het begin van de 60's, die Nederland inderdaad helemaal ondersteboven liet gaan. Er kwamen kamervragen. En nu, 2013, staat de 50 tinten grijs al een half jaar bovenaan de bestsellerlijst. Jan Kramer, de microfoon even iets dichter bij je. Ja. Wat is er aan de hand? Ja, geen idee. Jongen, wat er 50 tinten grijs, een en al seks en geen kamervragen. Nou, dat werd de tijd dat dat een keertje door, doorbraak uh, heeft uh, gekregen hè, in, in de literatuur. En, zeg maar, en uh, toen ik begon met mijn eerste boek, twee, ik was zo'n 22, en, en wat je dan noemt, uh, ik schreef van me af. En uh, dat gaat bij blijkbaar zo'n commotie dat heel Nederland uh, op zijn kop uh, stond. Maar dat is nu helemaal niet aan de hand? Nee, maar dat is, dat is ook wel goed, want de mensen die, uh, ik ben altijd, altijd, altijd voorstander van vrijheid geweest in, uh, in, in, in woord en geschrift. En, zeg maar, en uh, dat is een goed teken, vind ik. Het zijn vooral de nieuwe generatie vrouwen... Uh, die het boek gewoon openlijk in de trein zitten te lezen. Van 1, 2 tot en met drie. Uh, wat staat erin. masochisme erin? Veel spin-off in de seksboetieken. Heb jij misschien het voorwerk gedaan, halve eeuw geleden? Nou, ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik lees weinig. Ik lees alleen maar historie, geschiedenisboeken. En, zeg maar, en ik, uh, ik, ik, ik, ik, ik waag me niet aan, uh, helemaal niet aan uh, levensliteratuur. En, en ik, heb dat, ik zou niet weten, ja, misschien wel, ja. maar dat was de tij, dat was ook de tijd, hè? Ik ben toen naar Amerika toen uh, geïmigreerd in 1964. Uh, en, zeg maar, en dat was een, ook daar begon de, de revolutie. Op het gebied van seks en, en vrijheid in feite. Hè? Ja, maar dat zijn behoeften die er altijd zijn. Misschien vervulde die 50 tinten grijs daar wel heel degelijk in. Ja, Voor een blijkbaar. nieuwe generatie die dat vindt. Ja, ik, ik, dat, dat, dat zou ik niet weten, Jeroen, hoe, hoe dat in elkaar zit. Want het is, het is uh, goed dat het dat, dat, dat alles kan verschijnen. Ik ben, ik, ik ben tegen elke taboe, ik ben tegen elke censuur. Hè? Dus, dus prima. Is het misschien wel zo dat na die tijd waar jij toch ook deels van de ophef was... iedereen er wel aan gewend is geraakt? Dat er heel veel grenzen zijn opgeschoven? Mensen durften veel meer, hè? Mensen die... die ik had, ik had al, al, zeg ik het zelf... Maar dat zijn ook de, zeg maar, de wetenschappers op het natuurgebied maar eens. Ik heb de boel opengebroken. Mijn boek heeft de boel, heeft de boel opengebroken. Ik was gewoon op, op, op de juiste tijd, op de juiste plaats. Ja, en dit boek van die vijftig uh, tinten vult, uh, is geen doorbraak... maar vult dus een enorme honger. Um, we gaan het hebben over uh, jouw schilderij hier in het Scheepvaartmuseum. We gaan het hebben over vitalisme, over energie. Maar ook over ja, durven. Misschien is er wel weer wat meer ophef nodig in de kunst. U kunt erover meepraten op 0800 1121, 0800 1121. Hashtag lijn 1 voor de tweeters met hun ophef. En lijn 1 apenstaatje ntr.nl voor de mailers met de afgewogen meningen, zal ik maar zeggen. Sailing home, across the ocean, sailing home, we're going to be free, down below, the, the cruise in motion, to defy the violence of the sea, feeling De cats. De cats. Volendam. Ja, dat is toch meer berichten in popmuziek van de vissers. Maar Jan Kremer, jouw zeeën gingen veel hoger dan daar bij Volendam. En dat is hier te zien in het scheepvaartmuseum. Ja, maar je, je hebt het over Volendam. Dat is nou een voorbeeld voor, voor, voor nu, in, in deze periode van de crisis. Dat is een volk dat, dat, dat doorgaat. Hè? Dat, is een, dat moet je voorbeeld aan nemen. Aangevoerd door Jan Smit? Ja, de, de, de, de, de, de, die, maar, uh, dat zijn jongens he, maar die dan... Uh, de, onze vissers, dat zijn uh, in feite de helden op zee. Want dat zijn jongens die toch uh, door, moeten werken. Ook, toch, ook doorgaan, een, toch ook een stuk minder geworden met de quota. Ja, maar je zou maar uh, de zee op moeten ontmoeten nu. Hè? Dat is een, uh, en er wordt nu al geklaagd over, over crisis en gecent en dergelijke... Ik, uh, ik, ik ben van de oorlog, dus ik, uh, ik, ik heb het allemaal meegemaakt. 1940, crisis. geboren in 90... Enschede, vlak voor de oorlog geboren. Je uh, bent nog jong, want nog net geen 73. Ik ben nog drie, net geen 73 jaar en ik ben uh, van 1940. En uh, en uh, de crisis. Ja, jongen, dat, dat lap ik allemaal man. Daar heb ik helemaal. lach ik om? Daar beuk je doorheen. Ja, absoluut. Want dat heb je misschien gemeen met de vissers. Ja. Meneer Kramer is een bikkel. Ja, en werken, werken voor je brood. Dat is mij Van Klaas van uh, bijgebracht. En dat doe ik graag. Dat doe ik met alle plezier en met alle energie die ik heb. Een vechtpartij altijd. Ja, Om absoluut. te beginnen met verf destijds. Ja, ja. Cultuurbarbarisme. Je keek het af van onder andere Karel Appel. Maar ook Jackson nee, nee, nee, Pollock. Nee, nee, nee, nee, die zat er nee, nee, nee, een nee, beetje nee, nee, doorheen. Ja. Nee, helemaal niet. Helemaal. Nee. Ik, uh, ik heb uh, op diverse gezeten, kunstacademisch gezeten. En wat dan geleerd werd, dat was allemaal hetzelfde stramien, dezelfde klassieke thema's. En ik dacht, ja, als je nou echt, echt je, je wil ontplooien, dan moet je iets anders gaan doen. Dan moet je dus tegen, die, moet je tegen het raads gaan werken. zit ook in mijn aard, in mijn karakter, tegen het raads zijn. Dus uh, ik ben zo heb, heb ik mijn stijl ontwikkeld. En zeg maar, ik ben ermee begonnen, ik had mijn eerste tentoonstelling in het Haagse gemeentemuseum, 1959. Cultuurbarbarisme? Ja. Stedelijk, 1960. Dat was ik 19, 20, 20, 20 jaar. En ik ben altijd doorgaan met schilderen. En ik heb veel ja, honderden andere dingen gedaan. Maar voornamelijk schilderen en schrijven. Die schilderkunstige kant. Dat rebel rebelse, dat zit er nog steeds in. Al is het misschien niet meer rebellie, maar wel vooral onge ongeremde vitaliteit. We kunnen het boven zien in het Scheepvaartmuseum. Hier heb ik een deel van de catalogus bij me. Uh, we zien de Noordkaap die op ons afrolt. Als je echt dat schilderij ziet, want ik heb hier een, een kleinere afbeelding. Het is echt enorm. Ja, ik, ik, ik schilder herinneringen. Ik heb, ik heb veel gevaren en vooral dus inderdaad uh, langs de Noordkaap. Ik heb op Kusten gevaren, ik heb op Panamees gevaren. <coughs> en zeg maar, en, de, en uh, mijn beelden zijn zeg maar, herinneringen. Ik ben een schilder van de heimwee, zeg maar. dat word ik wel eens genoemd. En, en ik, uh, ja, wat ik dan schilder is dan, is dan mijn, uh, mijn weergave van mijn reizen. Zeg maar. En dat doe je niet alleen daar op de Noordkaap... maar ook uh, gewoon over alle zeeën. Je hebt op Cape Cod heb je geschilderd. Ja, heb ik daar jaren gewoond, ja. En uh, ik heb in Canada gewoond, of in Scotia gewoond. Ik heb, uh, ik heb, uh, maar zee hebben me altijd enorm geïnspireerd. Altijd, uh, want het is niets, niets mooier dan de zee in feite. Hè? Dat is echt absoluut een uh, gigantische bron van, van, uh, van voor mij inspiratie. Maar überhaupt dat landschap, ik ben een landschapsschilder. Ja. Of ik dan ja. zeeën schilder of landschappen, dat, is, dat zijn voor mij allemaal onderwerpen die ik graag, uh, graag uh, behandel. Met die landschappen begon het. En zo ben je ook doorgegaan naar zee. Die ja. zee die kwam wat later. Die, ja, zee, die, nee, is het, die zee is over de landschappen heen gespoeld? Nee, want ik heb, ik heb altijd zeeën geschilderd. Maar alleen zeg maar, in, in, in thema's of in, in, in kleine, kleine aantallen. En sinds een jaar of tien nou ben ik echt bezig als hoofdthema de zee. En die is on, dat is een onuitputtelijke bron. Maar ik wil niet zeggen zeg maar, dat, dat ik daarmee door uh, moet blijven gaan... Op een gegeven moment ben ik misschien Jan eens gaan schilderen. Jan is de zee, zei um, onze vriend Joost Zwageman afgelopen woensdag bij de opening. Hij bedoelde gewoon het ongebreidelde. Na de landschappen, die woeste zeeën. Ja. Heeft hij daar gelijk in? Is dat een spiegel die hij je voorhield? Nou, wat ik ben het net zei, het is een, een, een onuitputtelijke bron van, van uh, inspiratie, de zeeën. Je gaat maar langs de strand lopen in Zandvoort. En, en je bent er dan een uurtje langs, lang, loop je langs de zee. En, en je hebt ongeveer, ik heb ongeveer al 100 zeegezichten in mijn hoofd. En, en van die 100 zeegezichten die ik daar in mijn hoofd heb... Dat kan ik misschien ooit een keer, uh, over vijf of tien jaar, twee of drie gaan schilderen. He? Dus ik, dat is mijn bron, een inspiratiebron, de zee. En voor veel andere schilders, he? Zeegezichten, maar ja. die zee... Is, heeft zijn eigen vele gezicht. Ja. En er zitten geen mensen in. Hè? Er, komen, er komen heel weinig schepen in voor. Geen vissers, bijvoorbeeld. Nee, nee. nee wat ik wat ik, wat ik, dus wel. bekijk het ik, ik allemaal schilderkunstig. Dus op een zeker moment dan, uh, heb ik wat boten geschilderd. Ja, dat is het mooiste wat je kunt... Uh, de de, de, de romp of de, de silhouette van een fregat... is het mooiste wat je kunt schilderen aan de horizon. Maar ja, dat, dat, dat stoorde mij allemaal. Dus ik heb elke menselijke aanwezigheid eruit gehaald. Maar dat wil niet zeggen dat het, dat, dat het zo blijft... Misschien op een moment. Uh, nu nu zee, zeeslagen gaan schilderen. Of, uh, hè, of, of schepen gaan schilderen. Zeg jij in de Kamer waar Michiel de Ruiter ja. ooit aanschoof? Ja, dit de, is de, de heilige grond. Uh, hè, want de onze, onze natie Ja, onze zee, on, Nederland is, dat is hier ontstaan. Hè? Wij, ons een landje voor over de, de, de halve wereld op de zee. Hè, en anders is hier, dit, wat hier, waar we nu zitten, is het allemaal uh, ontstaan. Ja. En Nederland was stoer destijds. De, Nederland was een wereldmacht. Een wereldmacht, ja. op zee. Theo van Zeil die hangt. Wat heb jij te vragen of Theo, op te merken, Theo? Ik ben Jan Kremer en nee. anderen nog steeds dankbaar... dat hij uh, meegeholpen heeft om in de jaren 60 en 70... de seksuele vrijheid in Nederland een gezicht te geven... Ik ben in 1965 vanuit Twente, volgens mij komt Jan Kremer daar ook vandaan... naar Amsterdam verhuisd en heb er echt genoten van dit tijdperk. Helaas is dat op dit moment niet meer zo... ondanks het boek als 50 Tinten Grijs en andere publicaties. Een mens heeft namelijk behoefte aan vier basisbehoeften. Eten, drinken, slapen, seks en ik zou dat huidhonger willen noemen... dus het lijfelijk contact met anderen... En dat mis ik helaas in deze maatschappij. Vind je het ik te ben... braaf, Theo? Wat is het? Vindt u het te braaf? De, de seks, tegenwoordig. Nee, maar gewoon dat algemene gemis. Komt dat ik op... vond het heerlijk dat het allemaal vrij was in die tijd. En tegenwoordig wordt dat bekritiseerd. Dat, dat vind ik jammer. Alles wat met seks te maken heeft, ondanks de vrijheid op de computer... en via alle mogelijke middelen... het komt niet meer over als iets wat, wat bij een mens hoort. Het is een product geworden. En niet opwindend meer? Nee, nee. En dat was het vroeger wel. En daar heeft Jan Kremer een grote steen naar bijgedragen, moet wat ik een, zeggen. Wat een dankbaarheid, Jan. Ja, nou, dank je wel. Ja, dat is natuurlijk zo... Maar, die microfoon maar, die ja, maar het feit is dat de wereld nu aan het veranderen is... Hè, en met zijn goede en zijn kwade uh, dingen natuurlijk. En, en wees maar blij dat het, zeg maar, uh, wij nu een beetje, een beetje zijn gewend aan die vrijheid. Maar Theo, is er ook niet, uh, bedoel je ook niet dat er een zekere regulering is... dat alles toch weer in vakjes wordt geperst... Natuurlijk, on, uh, de Rooms-Katholieke Kerk heeft daar natuurlijk nog steeds een groot aandeel in, want nog steeds worden homo's en ik ben dus homo niet erkend en zo. En dat vind ik erg jammer, terwijl dat juist in de jaren 60 en 70 leek het erop dat het wel zou gebeuren. Volgens mij zijn er ook niet alleen katholieken, maar een heleboel andere moraalridders ja, aan het ja, werk. Ja. Is dat niet zo Jan? Dat ben ik helemaal met change, absoluut. Is er niet dan... een soort nieuwe, nieuwe dictatuur... nou, dictatuur is voor zwaar woord, maar een nieuw soort uh, zedenprekerij aan de gang... Uh, in het begin van de 21e eeuw, het nou, anno 2013 zelfs? Nou, die gaat er even voorbij dan, want ik, dat heb ik niet... Uh, de volgende ik niet... <laughs> Nee, want jij hebt volgens mij toch ook altijd maar je eigen leven geleid. Ja, en nog steeds. Gelukkig wel, ja. Er is een... Uh, Dank wel, Theo, voor uh, het inbellen. U kunt trouwens nog steeds uh, met iedereen met ons meepraten. Met Theo, met Jan, op 0800 1121. 0800 1121. Jan Bakker heeft getweet. Hoe kan het toch... Of gemaild. Hoe kan het toch dat hedendaagse schrijvers zo intellectualistisch zijn? Waar zijn de jongens van de straat gebleven? Men zegt wel, crisis, armoede en ellende zijn de beste bron van creativiteit. Helemaal mee eens. Heeft Jan gelijk dus. Ja, helemaal mee eens. Want dat is, dat is de, de bron van, van, van mijn schrijverschap... en mijn schilder waarschijnlijk ook... is uh, mijn, de jaren die ik meegemaakt heb. Bittere armoede, oorlog hoort erbij. En voor jezelf opkomen. En, zeg maar, en dat, dat ontbreekt nu. Ik ben iemand nogmaals... Uh, ik heb altijd mijn handen gedaan. Ik heb nooit mijn hand opgehouden. Ik ben altijd mijn eigen koers gaan varen... En dat ontbreekt nu momenteel, in dat wat ik omheen zie... Aan, aan, aan, ja, ook zo'n oude cliché, de tegenwoordig, Maar de jongere mensen, die zijn makkelijk, die zijn makkelijk geworden. Maar is, is dat niet ook... is, maar is er geen spanning meer? Maar is er geen spanning meer? Is dat ook niet het resultaat van een overvloed aan gemak? Ja. Ja, dat is... Dat is, dat is en daarom is deze crisis heel goed. De crisis is heel goed, wat nu gebeurt. De, de, de, de koren wordt van de, de, koren, van de koren gescheiden. Een okay. natuurlijke selectie vindt plaats. 100% heel goed, ja. Niks mis mee. En mensen zitten te klagen. Ik bedoel, maar ik zit dan om me heen te kijken. Ik ben dan in Amsterdam. Ik bedoel, en waar, waar zijn de oude waarden van vroeger gebleven? Waar, is, waar, is spreken, waar zijn de ambachtsmensen gebleven, ambas niet meer gebleven? Uh, waar is de schadesliep bijvoorbeeld? Wat doe je met oude kranten? Er wordt geschreeuwd om techniek in uh, het bedrijfsleven. Ja, Ambassolen, waar zijn die gebleven? Ja. Die zijn dicht. Maar we zijn toch niet conservatief geworden, meneer Kremer? Nee, niet conservatief. Maar ik, zit, ik, ik, zie, ik zie wel de werkelijkheid natuurlijk, wat, die, wat om je heen gebeurt mensen worden lamlendig, worden slap aan de allemaal, begrijp je? Door, door de welvaart, door de crisis. Nee, nee, door de welvaart en de crisis, die uh, moet het opheffen. Ik kan het van de koorden geschreven. Crisis is kans, is dan... Mogelijkheden. Een nieuwe, nieuwe wereld gaat open. Ga dingen ontdekken, ga weer aan het werk, ga, doe, doe iets met je handen, ga iets doen. Bedenk iets. Hè? Vind, vind, vind iets uit. Of zoek het in ieder geval niet alleen in intellectualisme. Nee, ga niet, ga niet met de pakken neerzitten zoals het deed. Jan Bakker zegt ook dat er te weinig van dat soort schrijvers zijn tegenwoordig. Ja, dat, dat, dat, dat zal wel, ja. Ik ben niet zo op de hoogte van, uh, van de schrijvers in, uh, in Nederland. Dus, uh, maar ook in, ook in, de, in, de, in de literatuur. Ja, als ik als je, als je wel eens een, een boek doorbladeren, Het gaat allemaal over ziektes, man. Het gaat, ze lijken wel ziek literatuur. Hè, psychotherapie. literatuur. Psychotherapie, ach, maar allemaal, therapie allemaal, allemaal ziektes en, en, en zielig. En avontuur, het leven, als je, als je je ogen open doet zochtes heb je al avonturen, avontuur. Zie je, heb je, al, heb je al een nieuw leven voor je. Karakter is het thema. Ja. Die stoerheid van Nederland van toen, zeg ik maar weer in de admira Admiraliteitskamer. Nou, hoe... De stoerheid van de branding. Ja. Er moet meer branding zichtbaar worden. Mensen moeten de handen uit de mouwen steken. Dat is wel een goede raad om dat te gaan doen. En niet gaan zitten en, en, en, en, en, en, maar, en maar discussiëren over niets, begrijp je? Je hoort op de radio ook. De uurlange, oude hoerdradio, man. Als je gaat daarna aanzet Maar nu nee. hebben we het tenminste ergens over, ja. toch? Ja, absoluut. Eindelijk. Ja. Ja. Het multiculturele drama bijvoorbeeld. Hè? Dat wat de, het begin van deze eeuw zo heeft getypeerd. Over, ja. de, over uh, de islam. Uh, kut Marokkaantjes. Gaat dat ook allemaal langs je heen? Nee, want ik ben, ik ben in feite zelf een, een, een allochtoon. He? Ik, ik heb een Hongaarse Russische moeder. En, zeg maar, en ik heb het allemaal meegemaakt toen ik, toen ik klein was... En, en, en mijn moeder moest haar mond dicht houden als ze, als ze klaagde hè, bij de ambtenaren, want anders werd de grens overgezet. Begrijp je? Nou, dat betekent in die tijd anders nu. Ik ben blij dat die mensen hier zijn, dat meen ik echt. Ik heb, ik heb dat, dus je kunt wel mee met die Marokkanen? Helemaal. Ook ja, vooral ja. de goede, neem ik aan? Ja, dat, ja dat, kijk, dat is ook weer zo'n zo, zo, zo, zo zo gigantische misvatting. Dat, zeg maar, dus een, dat een, een kleine groep jongens die, die zich niet gedragen. Was dat zo? Ja, dat zal wel. Dat wordt, dat wordt, als je de radio aanzet of de televisie kijkt, dan hoor je erover. Maar zeg maar, maar je hebt ook de blanke of, of Elk volk heeft, heeft, heeft, heeft mispunten natuurlijk. He, maar maar je, moet het volk in, je moet de volkeren zien in, in, in het geheel. En wij gaan, wij gaan, wij gaan al eeuwenlang met alles op, elke volk, elke kleur, alles onbegrijp, Jij je bent Je bent eigenlijk van geboorte multicultureel. Ik ben van geboorte multicultureel, ja. Ik ben, ik ben blij dat hier Marokkanen zijn. Ik ben blij dat hier Chinezen zijn. Ik ben blij dat iedereen hier is, ja. Meen ik het? Dat, dat geeft ik... ook kleur aan, aan onze stad ook, ja. natuurlijk. Ja, aan de stad. Je ja. wijst uit de admira Admiraliteitskamer naar buiten, naar ja. Amsterdam. Ja. Toch ook wel vanaf de 16e eeuw een multiculturele stad. Dan even, Heerlijk, man. Laten we dan eens even, terwijl je nog steeds kunt meepraten op 0800-1121, 0800-1121. Laten we ons even, toch even verplaatsen naar Enschede, jouw geboortestad, ja. waar toch het. Kramer zou verrijzen. Ja. Rem Koolhaas heeft daar alles aan gedaan. Samen met Piaan Mastenbroek om een uh, mooi oud gebouw... in uh, de beroemde vuurwerkwijk Roombeek neer te zetten. Ja. Het zou er komen. En toch ketst het weer af. Het Kramer is voorlopig afgeblazen. Ga niet door. We zijn al, nou, niet door. We zijn al 12 jaar aan het, aan het, aan het vergaderen. Al 12 jaar lang. Er staat nu een prachtig gebouw zeg jij tegen mij met vuurspugende ogen. Ja, dat is, is helemaal verbouwd. Niet vergaderen, maar doen, bedoel je eigenlijk? Ja, werken. Ik, jongen, ik was al klaar geweest bij Spreekman. Het had al vijf jaar open kunnen zijn, dat, dat, dat museum. We hebben plannen gemaakt, we hebben gigantisch alles, iedereen is enthousiast erover. Maar in die gemeenteraad zitten een paar, ja, een beetje domme, kleindenkende mensen. Die niet, niet verder denken dan IJssel, hè? was het moeilijk overheen komen, denk ik. En die, ja, die, die, die, die, die zitten steeds te, te, te boteren op, of te hameren op, op, op, op oude clichés en oude, oude ideeën en, uh, en de mentaliteit die van de, wat je dan noemt de KWW mentaliteit, de King wat Word mentaliteit, King wat Word, ja, What What, ja. Oh, okay. ja oh, dat wordt KWW, Dat is dat is nog steeds dik daar in dat in dat uh, ook in de gemeenteraad aanwezig. En, zeg maar, en, en ik laat me dat nooit door, door, door onder indruk. Ik ben er niet van onder de indruk. Ik wil vechten, man. Ik, ik, ik ga er voor knokken, bij joh. Het is daar toch in Twente al zo ingewikkeld uh, met het museum dat het nog maar net heeft gered: het bestaande Rijksmuseum Twente. En het zou. Ook kieken wat het wordt. Ik zou met open <laughs> ogen zeggen: dat is geweldig daar, dat Kremer. Dat moet er komen. Ja, we hebben, we hebben echt iedereen... ja het is een beetje zwak, mijn twens, maar ja, nou, nou, de, de intentie is duidelijk, toch? Het lijkt er wel nou op. Dus, ja. uh, dus, uh, dus ja, kijk, het hele punt is namelijk nogmaals: je, je, je, je, je vecht tegen de bierkade daar. En daar zeg en, en, en, hebben wij dus op een gegeven moment geprobeerd om dat dus te, te, te overwinnen. En we zijn nog steeds bezig, hè, want, we, want de Kremer geeft nooit op, vergeet dat niet. hè. We zijn bloedhonden, wat dat betreft. Pitbulls. Pitbull is een chihuahua bij ons vergeleken. Dus wij geven nooit op. Dat gaat er komen daar. De naam Kramer zal daar Attila de Hun was een tuinkerbouwer vergeleken bij Kramer. vergeleken bij Kramer museum. Ze kunnen erop rekenen. Het gaat dus in dit geval niet alleen over geld, maar ook over mentaliteit. Ik denk ook dat uh, wat heel belangrijk is van een dergelijk museum... met de uitstraling van Enschede tot Amsterdam... de inspiratie die ervan uitgaat. Datgene wat je nu in deze uitzending te bedden brengt... maar dat is ook wel degelijk een bedoeling. Het had zelfs, schokkerend of niet, barbaars of niet, een educatieve kant. Ja, natuurlijk. Maar Jan maar... Kramer wilde in Enschede eigenlijk beginnen... aan een hele school vol nieuwe kremertjes, toch? Kijk, de opzet was op een zeker moment... ik heb, ik heb op ik dan een kremerfestival... Dat duurde zes weken met het Orkest van het Oosten... met het museum, museum, tentoonstellingen, films, de toneelstukken. En toen kwam heel veel volk op af, vanuit uit het westen. En wat mijn idee altijd is geweest... Ik heb, ik heb de omstandigheden, ben ik dus in armoede terechtgekomen. Mijn moeder en ik in armoede terechtgekomen. En wij zijn zeg maar, dan opgegroeid in een, in, een, in, een, in een buurt... waar in Enschede zeg maar, dus, uh, werd, werd, werd neergekeken. En ik had de talenten. Iedereen, dus je gaat naar de fabriekschool, als je 14 of 13 bent... En dan, dan, dan zeggen ze fabriekschool. Die moest dan de fabriek in die tijd. Naar nou, de ik... LTS moet je naar de, nee, ja, nee, de fabrieksschool. Textiel, de fabriekschool, textiel, textiel, textiel, textiel. Maar nu gaat het erom om de nieuwe jeugd... die wellicht dus onder nee. crisis leidt... toch ook weer uh, moed en vechtlust bij nee. te brengen. Ik kon niet naar de academie in Enschede. Ik, en, en ik mocht niet doorstuderen. Mm -hmm. Ik had een beurs gekregen van de grafische school in Amsterdam. Ja, dat was al in die tijd heel moeilijk. En ik, ik kom niet, maar ik kom ik uit die buurt vandaan. En zeg maar, en dus wat ik wilde, met het Creemuseum, mensen die zeg maar uit een bepaalde buurt komen. die niet de mogelijkheden hebben om te gaan studeren, kunst of hogeschool, universiteit, wat dan ook. om die kans te geven. Kansarm werden ze namelijk genoemd. Ja, kansarm. Mensen. En, en daar wilde jij niks van weten? Dat ze weten, man. Dat nee, maar jij kende de term niet. Dat wil zeggen. Nee. Uh, uh, je wilde er in. Iedereen die talent heeft, die moet, die moet de kans krijgen, op zijn minst... om het talent te kunnen ontwikkelen. He, en, loop, en iedereen loopt altijd, te roepen, ik ben doorgegaan met wat ik... He, maar ik heb honderden omwegen, ik heb, ik heb, ik heb tientallen baantjes gehad, man. Ik heb, ik heb echt uh, in de haven gewerkt, alle fabrieken gewerkt, noem maar op... om, aan, om, om uh, één ding te kunnen doen, mijn werk. Schilderen en schrijven. Mentaliteit, daar gaat het om. Joost Koopmans aan de telefoon, vertel... Ja, goedemorgen, uh, beide heren. Ja, ik wou even reageren. Eerst uh, op uh, wat Jan Kramer zei over uh, de hedendaagse literatuur. Dat die niet meer uh, taboe doorbrekend is, niet meer gedagend. Ik weet niet of uh, de heer Kramer uh, James Worthy ooit gelezen heeft. Of je James dat je dat Murphy gelezen hebt? Nee, nee, nee. Vertel, Joost. Dat nou, is absoluut de moeite waard. Omdat het uh, nou, het, het is poëtisch geschreven enigszins. Maar het gaat ook heel veel om seks en om... Gedrag, wat eigenlijk niet moralistisch is, maar toch een sympathie voor de jongen. Wat ik destijds, heb ik Jan Kramer ook gelezen, had ik ook, ik had niet echt respect voor die fan, maar ik vond hem wel hartstikke tof wat hij deed. En dat is toch een verschil, dat is wel hypocrietisch bijna. En verder wil ik ook zeggen dat de multiculturele samenleving, waar jullie het over hebben, die bestaat al sinds nou ja, sinds de jaren 50, 60. Zodra verschillende subculturen ontstonden, spraken we al van een multiculturele samenleving. En het stigma deze dagen van een multiculturele samenleving gaat eigenlijk alleen maar over etnische groepen. Maar Jan die doorbreekt dat toch? Jan die omarmt het toch op zijn redenering. Ja, absoluut. Maar ik, ik heb hem ook nog niet horen spreken van, uh, uh, van binnenlandse multiculturaliteit. He? Hij heeft toch gezegd. Dat dat... Hij, heeft toch, hij heeft toch gezegd dat wat hem wat betreft, iedereen welkom is? Jan? Ja, 100% natuurlijk. En, en, en... Ja, nee, absoluut. En ik ben het niet eens met, met meneer die aan, aan, aan radio die aan, aan het woord is. Want, want de multiculturele samenleving, en die woord is dan weer een van mij, bestaat, die al, bestaat al duizend jaar ongeveer. He? Langer dan de jaren vijftig, ja, ja, zoals Joost zegt. Dan zijn we dan ontstaan he, in Nederland. Die is ontstaan door de Spanjaarden, Portugezen, Fransen, noem maar op, ga je we weer. Eerst. Ja, Chinezen, noem maar op. Dat, dat, dat is al, al eeuwenlang. Dus niks, niks nieuws onder de zon. Maar Joost, ik hoor ook uh, als jongere dat je deze oude Bel toch nog wel sympathiek vindt. Ja, ja bijzonder uh, althans. Ik, ik ben niet helemaal op de hoogte wat uh, meneer Kramer de laatste jaren, of de laatste twee decennia precies, uh, heeft gedaan. Ik ben nou, nooit ik, zou naar zeggen, ja, ja. ik zou zeggen, ik weet niet waar je woont, maar uh, neem de trein lekker en ga naar het Scheepvaartmuseum. Hier, schilderen ah, van de zee. Uh, ga ik absoluut tot, tot Hoe lang is deze tentoonstelling nog, zichtbaar daar? Ik april. geloof Dat is 7 april. 7 april. Oh, je ja, is kans uh, genoeg. Marcel is ook aan de telefoon. Vertel Marcel. Ja. We hebben nog heel kort. Heel kort. Oké. Okay. Jan, luister. Jij hebt mij een foto gegeven van 25 golden, een geeltje... ...van een ritje naar de spuistraat En dat was ongeveer 6,80 op de meter. Toen. Ik wil je daarvoor alsnog bedanken, want dat, was een, dat is een geweldig opsteker. Om zomaar een geeltje te krijgen voor een ritje van zes zoveel. Naar de Spuistraat, naar uh, het vissenrestaurantje Lucius. <laughs> een dankbare taxichauffeur, ja, ja, zo ja, te horen. Ja. Marcel, dank je wel voor deze dankbaarheid. Het typeert ook wel... Typeert, de gulheid van Jan. Ja, we moeten afsluiten. We zijn bijna aan het eind van deze uitzending. Typeert de gulheid. Typeert ook uh, dat andere adagium van Jan Kramer. Geld moet rollen. rollen. Het komt binnen met kruiwagens En gaat met de gollading weer uit. Dus uh, ja. Het is net als met die branding. Dat gaat <lacht> maar door. Net als de discussie over het Kramer. Ik denk dat het helpt vandaag. We even gewoon weer scherp hebben neergezet. Daar in Enschede. Dat Kramer moet. Open. Dit was lijn 1. Jan Geijmer, dankjewel. Uh. <tie>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 Ook niet autistisch. Luister zometeen van half 2 tot 2 naar Stand.nl Radio 1. Het nieuws van alle kanten.